Het land heeft sinds kort formeel een burgerregering... maar wordt in feite nog volledig gedomineerd door het leger. Volgens de commentaren in een aantal staatskranten... negeren Succi en haar partij het feit dat het land een nieuw tijdperk is ingeslagen... met een nieuw systeem en nieuwe politieke platforms... die de weg vrijmaken voor democratie. De Braziliaanse spits Ronaldo stopt met voetballen. Tegen een Braziliaanse krant heeft hij gezegd dat het niet meer gaat... Volgens de krant zal hij zijn vertrek vandaag officieel bekendmaken. De 34-jarige Ronaldo wilde tot eind dit jaar doorgaan bij zijn Braziliaanse club Corinthians, maar hij heeft te veel last van blessures. Ronaldo speelde onder meer voor PSV, Barcelona, Inter en Real Madrid. Met 15 doelpunten is hij topscorer aller tijden op WK's. Hij maakte in 2002 onder meer de twee doelpunten in de finale tegen Duitsland. Ronaldo had toen al last van blessures. In 2000 liep hij bij Inter een zware knieblessure op... en daarvan is hij nooit meer helemaal hersteld.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 De schrijver uh, Willem van Zadelhof, die drukte deze week per ongeluk op uh, een, een, iets op een site. En ping, hij nodigde allerlei mensen uit, in ieder geval mij, voor een, een nieuw sociaal netwerk. Ik weet niet meer hoe het heet. Wat krijgen we nou? Dacht ik. Wat wil die man van me? Nou, ik terugmailen. Ja, niks dus. Het was een vergissing. Maar ja, toen was ik hem weer op het spoor. En toen herinnerde ik me een mooi verhaal dat hij voorlas... voor het Vlaamse bijzondere initiatief van de radioboeken. He, schrijvers die uitgenodigd worden om puur en alleen voor de radio... een verhaal te komen vertellen of voorlezen. He, een verhaal dat niet, nog niet of vaak nooit op papier zal verschijnen. Dus nu van Willem van Zadelhoff het verhaal Corvus Corax Door hem zelf voorgelezen. Radioboeken. Verhalen van Nederlandse en Vlaamse auteurs die u nergens kunt lezen, maar overal en altijd kunt beluisteren. Corvus Corax. 1 Chinees eten. Oom Frans vindt het maar niks. Allemaal oplichters, die Chinezen, zegt hij. Als we over het plein naar het restaurant lopen, zo'n bakje rijst lijkt goedkoop, maar ze verdienen er meer dan genoeg aan. Als je straks in het restaurant je mond maar houdt, snauwt tante Nina hem toe. We zitten aan een lange tafel in het bovenzaaltje van restaurant Azië. Op de muur achter oom Geert en tante Hilly is een zilverkleurige lauwerkrans met het getal 25 geprikt. Tante Hilly draagt een crèmekleurig mantelpakje... dat speciaal voor vandaag is gekocht. En een nieuwe pruik. De vorige was bruin. Deze is lichtblond. Haar huid krijgt er een gelige glans door. Haar met roodbruine lipstick aangezette lippen... lijken te zweven in haar gezicht. Oom Geert draagt een donkergrijs pak met een fijn krijtstreepje. De ellebogen van het jasje glimmen. Het is een oud pak van mijn vader... Eronder draagt hij een paar zwarte werkschoenen met stalen neuzen. Het zijn mijn enige zwarte schoenen, zei hij toen tante Hilly er een opmerking over maakte. Ieder jaar krijgt hij een nieuw paar van de fabriek waar hij als nachtwaker werkt. Zo staat het in zijn contract. Als je iets te vieren hebt, moet je je een beetje opdoffen, zei tante Hilly. Inderdaad, mompelde oom Geert, inderdaad. Heeft iedereen wat te drinken? roept Schele Lou, de broer van tante Hilly. Zonder een antwoord af te wachten, heft hij het glas... en knikt zijn zuster en zwager toe. Op de volgende 25 jaar, roept hij... terwijl hij een loensende blik naar het zilveren bruidpaar werpt. Op de volgende 25 jaar, mompelen de andere aanwezigen. Lou is zo scheel dat je nooit weet of hij je aankijkt. Vader zegt dat hij in de onderwereld zit... Een paar maanden geleden stond hij plotseling voor de deur. De achterbak van zijn lichtblauwe Mercedes 230 S vol flessen sherry. Wisdom and water. Zoete en droge. 1 gulden 50 per fles. Mijn vader aarzelde, maar moeder zei dat sherry altijd van pas komt. Geef er van allebei maar zes, Lou, zei ze. Tante Lucie is de vrouw van Schelen Lou... Ze komt uit Suriname, is klein, dik en heeft een donkerbruine huid. Hier, lekker veel sambal, schat, zegt ze schaterend tegen Lou. Jij houdt toch van lekker heet? Lou kijkt glimlachend toe hoe ze een volle lepel op zijn bord doet. Dat wijf lacht altijd, mompelt oom Frans, die naast mij zit. Ik vind tante Lucie aardig, maar ik zwijg. Dat soort wijven komt hier om ons uit te zuigen, zegt Frans, nu iets luider. Ze heeft die schelen aan rad voor ogen gedraaid met die dikke kont van haar. Ik kijk om me heen. Niemand lijkt het gehoord te hebben. Om Frans knipt met zijn vingers naar de Chinese ober... die met twee schalen rijst langsloopt. Hij bestelt nog een glas Geneve. Thomas, pas op dat je oom niet te veel drinkt... heeft de moeder me ingefluisterd toen ik naast hem ging zitten. Hoe moet ik dat doen? Hij luistert naar niemand en zeker niet naar een jongen van twaalf... Ik kijk op zij. Om Frans staart naar de schaal reist voor hem. De anderen praten en lachen. Ze zijn vrolijk. Hij lijkt er niets van te merken. Alles lijkt langzaam heen te gaan. De Ober zet een vol glaasje voor hem neer. Hij drinkt het in één slok leeg en gebaart tegen de Ober dat hij er nog een wil. Cola is ook lekker, zeg ik. Cola? Hij kijkt me verstoord aan. Cola. Cola is ook lekker. En een cola, zegt Om Frans tegen de Chinese ober. Hij knipt met zijn vingers en maakt geluid... alsof hij een paard tot snelheid maand. Op tafel staan inmiddels tientallen schaaltjes en kommetjes. Vreemde kleuren, vreemde geuren. Wat moet ik doen? Een schaaltje uitkiezen en op mijn bord zetten? Of uit elk schaaltje iets nemen? En als dat dan zo is, waar moet je daarmee beginnen? is er gewoon volgorde. Hoe, hoe eet je dit? Vraag ik. Oom Frans kijkt me aan. Ik, ik ken de blik. Ik begrijp dat ik een domme vraag heb gesteld. Hij neemt een trek van zijn sigaret. De lange, kromme askegel lijkt op de slurf van een olifant. Ik zie as naar beneden dwarrelen op het tafelkleed op zijn bord. Van as eten krijg je kanker, heeft vader ergens gelezen. Oom Frans schuift zijn stoel iets naar achteren. De askegel breekt af. Driftig klopt hij as van zijn broek. Het is een duur pak. Oom Frans koopt niet bij de cena. Dat zie je aan de stof. ziet grijs met witte spikkeltjes. De spikkeltjes zijn niet te onderscheiden van de as. Als hij met zijn hand de as van zijn broek klopt... ontstaat er een vlek, een grote lichtgrijze vlek... ter hoogte van de gulp. Godverdomme, sist mijn oom. De Chinese ober zet een glas jenever en een glas cola voor hem neer. Om Frans draait zich naar mij toe. Geeft een glas cola aan mij en heft zijn glaasje jenever. We toosten. Begin met wat rijst, zegt hij. Dan schep je op waar je zin in hebt. En, en niet drinken als het te scherp is. Gewoon een hap rijst, dat is het beste. Terwijl ik opschep, zie ik oma naar om Frans kijken... Hij is haar oogappel, de jongste van haar drie zonen. Haar zorgenkind. Als het aan haar had gelegen, was oom Frans nooit getrouwd. In ieder geval niet met tante Nina. Zij is de oorzaak van alle ellende. Oma vermijdt haar naam uit te spreken. De Zeeuwse, noemt ze haar. Want tante Nina is een Goes geboren. Of de Zigeunerin, Omdat ze zwart haar heeft en een olijfkleurige huid. Maar meestal is het gewoon dat wijf. Volgens oma heeft ze oom Frans gedwongen met haar te trouwen. Ze dreigde met zelfmoord toen hij overwoog de verloving te verbreken. Die verhalen worden verteld als oom Frans er niet bij is. En dat hij te veel drinkt en dat hij moet oppassen en dat het zo niet langer kan. We moeten iets doen, zegt oma. Wat kunnen we doen? vraagt oom Geert. We kunnen niets doen, zegt vader dan. Hij heeft gelezen dat in dit soort gevallen alleen professionele hulp baat... Flauwekul, zegt oma. Als dat wijf bij hem weg is, is hij in geen tijd van de drank af. Ach, ze zijn allebei lastig, zegt moeder. Ze maken elkaar het leven zuur. Ze benadrukt de woorden allebei en elkaar. Mijn moeder kiest geen partij. En dan zegt oom Geert dat Frans al dronk voordat hij getrouwd was. Maar nooit zoveel als sinds hij met die Zeeuwse getrouwd is, roept oma met een verbeterde blik. Ik luister naar hun gesprekken en weet niet wat ik ervan moet denken. Om Frans is lastig. Als moeder dat zegt, spreekt niemand haar tegen. En lang niet altijd aardig, maar toch is hij mijn lievelingsoom. Als ik bij hem in de buurt ben, heb ik het idee... dat er elk moment iets heel bijzonders kan gebeuren. Ga ik daarom bijna elke middag als ik uit school kom bij hem op bezoek? Hij woont precies halverwege. Om Frans werkt als corrector bij de krant en is meestal vroeg thuis... Als ik aanbel, heeft hij zich al geïnstalleerd... in de donkerbruine leren fauteuil naast de bijzettafel met de platenspeler. Voor hem op de salontafel staan een flesje never en een glas. Als je iets wil drinken, bedien je jezelf maar, zegt hij tegen mij... als ik de kamer binnenkom. Ik schenk mezelf in de keuken een glas limonade in... en ga tegenover hem op de bank zitten. Mijn vaste plaats. Alles is donker in deze kamer het donkerbruine leer van de bank en de fauteuils, het palissanderhout van het immense wandmeubel en de tafel. De okerkleurige luxeflex is altijd gesloten. Als oom Frans alleen thuis is, heerst overal schemer. Geluiden van buiten dringen gedempt binnen. We luisteren naar een plaat van Dean Martin. Altijd dezelfde plaat. Everybody loves somebody sometime. Als de plaat is afgelopen, zet hij hem opnieuw op. Mijn begrip van het Engels is nog erg rudimentair, maar ik begrijp dat om Frans bij de sombody in het liedje niet aan tante Nina denkt. Ze houden niet meer van elkaar, zegt moeder. Ze hebben nooit van elkaar gehouden, zegt oma. Ze heeft hem zijn vrijheid afgepakt. Voor het hoogtijd dat ze hem die teruggeeft. Frans is een knappe man in de kracht van zijn leven. Ze zegt dat hij op een filmster lijkt op David Neven. Hij verdient iets beters dan dat geraamte... stelt zich geringschattend vast. Tante Nina is mager... en dat alleen is in onze familie al voldoende om verdacht te zijn. Ze houden dus niet meer van elkaar... en daarom drinkt om Frans... en daarom draait hij uit een treuren dat lied... op zijn roesbruine koffergramofoon. De wet van oorzaak en gevolg. En iedere middag na school zit ik tegenover hem... zwijg, drink van mijn limonade... Samen luisteren we naar Dean Martin. Everybody loves somebody sometime. Iedere keer dat hij de plaat opzet, schenkt hij zich een glas Genever in. Ik denk aan het verhaal dat ik geschreven heb. Twintig dichtbeschreven pagina's over een jongen van twaalf... die samen met zijn ouders de stad moet ontvluchten omdat het oorlog is. Alles heeft hij moeten achterlaten. Zijn boeken, zijn speelgoed... Alleen zijn lei heeft hij meegenomen. Daarop maakt hij zijn sommen en zijn taaloefeningen. En daarop tekent hij. Want tekenen is wat hij het liefste doet. Elk vrij moment tekent hij. Alles wat hij ziet, tekent hij. Maar als hij een nieuwe tekening wil maken... moet hij steeds de oude uitvegen. De naald blijft hangen in de laatste groef. Geruis en getik... Ik kijk naar oom Frans, die tegenover me zit en het verhaal leest. Hij is de eerste die het mag lezen. Hij heeft het zonder iets te zeggen aangepakt... en heeft zijn leesbril opgezet. Ik heb het warm, dan weer koud. Ik kijk op mijn horloge, dan weer naar mijn lezende oom. Ik probeer een reactie van zijn gezicht af te lezen. Ik zie hoe zijn bloeddoorlopen ogen over de regels gaan. Trage tijd... Een minuut bestaat uit zestig seconden. En een seconde? Kun je die ook opdelen? Is er ook een woord voor het zestigste deel van een seconde? Ik schrik op van een geluid, een krassend geluid. Ik zie oom Frans met zijn rode pen driftig krassen in mijn verhaal. Hij schrijft, onverstaanbaar mompelend, iets in de marge van de tekst. Leren jullie tegenwoordig geen spelling en grammatica meer? Met die woorden heeft hij het verhaal aan me teruggegeven. Vervolgens heeft hij zich een glas neven ingeschonken... en Dean Martin nog eens opgezet. Over het verhaal heeft hij verder niks gezegd. Het hoeft ook niet meer. Een flutverhaal is het, een, een saai rotverhaal. Een prul, een lor. Ik, ik kan het niet en ik zal het ook nooit leren. Ik zou nu kunnen opstaan, ik zou kunnen schreven... je hebt het verprutst, rot vent... Ik blijf zitten en luister naar Dean Martin. Mijn mond voelt droog aan, maar ik durf het glas limonade niet van tafel te pakken. Ik ben bang dat mijn handen trillen. Een paar dagen zoek ik hem niet op. Als ik op weg van school naar huis zijn flat passeer, kijk ik naar boven. Naar het raam met de altijd gesloten okerkleurige Luxeflex. Erachter zit mijn oom Geneve te drinken terwijl de stem van Dean Martin door de kamer schalt. Als hij nu opstaat, naar het raam loopt... en met zijn vingers de Luxeflex openduwt... ziet hij mij over het grasveld lopen. Thomas? Ik blijf staan en kijk om me heen. Ik zie niemand. Dan kijk ik naar boven. Frans staat op het balkon. Hij wenkt me. Langzaam slenter ik in zijn richting. Kom boven, ik moet je iets zeggen, roept hij als ik onder zijn balkon sta. Hij goort de sleutelbos naar beneden. Ik spring opzij om hem niet op mijn hoofd te krijgen. Ik heb je verhaal verprutst, ik heb er spijt van, zegt hij. En dan vertelt hij dat hij al drie nachten slecht geslapen heeft. Wat is er toch met je aan de hand, vroeg tante Nina. Hij liep hoofdschuddend voor het bed op en neer. Ik, ik heb Thomas' verhaal verprutst zei hij uiteindelijk. Wat moet ik doen om het goed te maken? Roep hem binnen als hij op weg naar huis langsloopt. Zeg dat het je spijt. Dat hij een mooi cadeau mag uitkiezen, een mooi boek of zo. Jullie kunnen samen naar de boekwinkel gaan. Maar de luxeflex blijft gesloten. En ook de volgende dagen blijft ze gesloten. Als ik vijf dagen later weer tegenover hem zit, is het stil... Er ligt geen plaat op de grammofoon. Wel zie ik de hoes. Ik herken het geschilderde portret van Dean Martin. Ik sta op om de plaat op te zetten, maar de hoes is leeg. Ze werd er gek van, stapelgek, zegt oom Frans en neemt een slokje neven. Hij, hij ligt beneden tussen de struiken. Dan zwijgt hij weer. Als Tante Nina rond half zes de sleutel in het slot steekt, zwijgt hij nog steeds. Blijf nog even, zegt tante Nina. Ze heeft haar jas van imitatie luipaardvel aan. We staan tegenover elkaar bij de kapstok in de hal. Ik, ik moet nog een boodschap voor mama doen, zeg ik... terwijl ik de sjaal uit de mouw van mijn jas haal. Het is niet waar, het is een leugen. Ik, ik wil niet langer blijven. Niet vanwege mijn tante, ik vind haar best aardig... maar ik heb geen zin weer een ruzie mee te maken. Nog een glasje limonade, smeekt tante Nina. Ze kijkt me met een vreemde blik aan... Ik, ik heb het mama beloofd. Doe, doe het voor je oude tante, zegt ze met een tuidmondje... terwijl ze mijn haar streelt. Laat dat joch met rust. Om Frans staat in de deuropening. Hij maakt een ongeduldig gebaar met zijn hand. Als ik de trap afloop, hoor ik hun ruzie in de stemmen. Ik neem een hap. De droge rijst kietelt aan mijn verhemelte en keel... Ik spoel het weg met cola. Ik kijk om me heen. Iedereen praat met elkaar. Er worden grappen gemaakt, er wordt gelachen. Zelfs de Nina die aan de andere kant van de tafel zit, lijkt vrolijk. Om Frans drinkt zwijgend zijn borrel. Zijn bord is nog steeds leeg. Soms stel ik me voor dat ik zijn zoon ben. Misschien was alles dan anders gelopen. Vaak denk ik dat ik de enige ben die hem begrijpt... Als hij tegen mij zou praten over zijn problemen... Dan, dan zou ik hem begrijpen. Daar ben ik zeker van. Schelen Lou vertelt een grap. De schaterlach van tante Lucie klinkt boven alles uit. Er lijkt geen einde aan te komen. Plotseling schuift om Frans een stoel naar achteren. Met een ruk komt hij overeind. De stoel valt om. Ik zie hoe hij de schaal met rijst met beide handen oppakt... Even houdt hij hem boven zijn hoofd, zoals Johan Cruijff die zomer de Europa Cup boven zijn hoofd hield na de overwinning op Inter Milan. Het volgende moment vliegt de schaal door de lucht. De drie Chinese obers die juist binnenkomen met nieuwe schalen blijven als aan de grond genageld staan. De schaal spat voor hun voeten uit elkaar. Rijstkorrels dwarrelen als sneeuw door de lucht. Ik sta naar de grond, naar de scherven van de schaal, naar de rijst. Ik hoor de stem van oom Frans. Nu zwijgen de anderen. Ook de schaterlach van tante Lucie is verstomd. Oplichters! Ik zie drie paar met rijst bestrooide zwarte schoenen van de Chinese obers. Hoeveel kost zo'n kommetje rijst? Schreef het oom Frans met snerpende stem. De rijst zit ook in het haar van de drie Chinezen, bedekt als roos hun schouders. Ze kijken oom Frans glimlachend aan. Een kwartje! Meer mag zo'n kommetje rijst niet kosten. Bah. Zijn stem klinkt vermoeid. 2. Stilte. In het midden van de zaal staan de drie Chinese obers. Onbewegelijk. De meest rechtse van de drie lijkt op één been te staan. Het volle dienblad in zijn hand. Een tochtvlaag is voldoende hem omver te blazen. De twee anderen staan op twee benen. Ook hun houding suggereert beweging. De film is stilgezet. Zo lijkt het. Ik denk aan de filmpjes die vader van ons maakt... en in de winter s'avonds op een wand in de huiskamer projecteert. Maar vooral moet ik denken aan een film... die mijn vader uit een bak met troep op de rommelmarkt heeft gevist. Voor een gulden mocht hij hem meenemen. Om welke film het ging, wisten we niet. De filmrol die vader had gekocht, bevatte maar een deel van de film... In ieder geval niet het eerste deel. Bovendien bleek uit tientallen abrupte overgangen van beeld en geluid dat de film op meerdere plaatsen was gebroken en provisorisch gerepareerd. Toch vroeg ik vader regelmatig de film te draaien, soms zelfs overdag in het weekend, de luxe flex en de gordijnen gesloten. Ik ga zitten terwijl vader nog wat aan de projector prutst. Waarschuw je me als het begint, vraag ik. En als vader op het punt staat de film te starten, sluit ik mijn ogen. Ik hoor de koperblazers. Deze muziek is anders dan de muziek die ik op de radio hoor... en anders dan Dean Martin. Het lijkt alsof alles wat straks gaat gebeuren al in de muziek zit. Als ik mijn ogen open, zie ik een strakke blauwe hemel. Een oude stad, badend in fel zonlicht, doorsneden door een brede rivier. Het water glinstert in het zonlicht... Ik zie kerktorens. Het zijn er te veel om te tellen. Het lijkt of in elke straat van deze stad een kerk staat. Het geluid van de koperblazers sterft weg. Op de achtergrond het geroffel van de pauken. Nu spelen de houtblazers een melodie. Plotseling verschijnen er zwarte stippen aan de horizon. Langzaam, heel langzaam worden ze groter. Zijn het vogels, raven... Maar het zijn geen raven, zelfs geen kraaien. Het zijn vliegtuigen. Als ze dichterbij komen, herken ik het teken van de Royal Air Force... op de vleugels en de staart. Het zijn Britse bommenwerpers. Vier motorige Avro Lancasters. Op mijn kamer heb ik een plastic model. Hij was moeilijker in elkaar te zetten dan de Spitfire... die ik met Kerstmis heb gekregen. Even later de bommen. Langwerpige streepjes... Alsof iemand een pak hagelslag leegschudt. De hemel ziet er zwart van. De camera zoomt in op de kerk bij de rivier. Een groot bouwwerk. Zwart massief gesteente. De twee ongelijke torens... van onder zwaar en plomp... worden naar boven toe sierlijker en spitser. De eerste bom raakt het schip van de kerk. Een volgende de linkertoren. De hemel is niet langer strak blauw... Grauwgrijze grijze wolken vullen langzaam het beeld. Het doffe gerommel, de ontploffingen, doen denken aan oud jaar. Een koor begint te zingen. Het beeld vult zich met vuur. De razende vuurstorm begint aan zijn vernietigende werk. Ik moet denken aan de moderne schilderijen... die ik nog niet zo lang geleden samen met vader in het museum heb gezien. Grote, felgekleurde doeken waarop niets herkenbaars te zien is kolkende massa's verf. In de zalen van het museum rook het naar olieverf. De volgende beelden moeten de volgende dag of later gefilmd zijn. De lucht is weer strak blauw. Van de stad rest een verzameling ruïnes. Kleine rookpluimen stijgen af en toe op uit de resten van een huis. Van menselijke aanwezigheid geen spoor. Maar de meeste indruk maakt de stilte. De volmaakte stilte. Zelfs geen vogel gefluit. Alleen het ratelen van de projector. Ik schrik op van het geluid van flapperend celluloid. De film is afgelopen. Vader legt zijn sigaret in de asbak en zet de projector stop. Geduldig legt hij de film weer om de spoel. Dan draait hij de knop aan de zijkant van de projector een kwartslag. Langzaam begint de projector de film terug te spoelen... De lamp is nog aan. Op de muur verschijnt de verwoeste stad. Vader bemerkt zijn vergissing en wil de knop nog een kwartslag draaien... om de film snel terug te spoelen. Nee, papa, zeg ik. Alsjeblieft. Weer die blauwe lucht. Rookpluimen die in de puinhopen verdwijnen. De ruïne van de kerk. De vuurstorm maakt plaats voor de grauwgrijze wolken... De kerk van donkere natuursteen. Eén voor één komen de bommen uit het dak. Het dak sluit zich. De bommen worden hagelslag. Lijken te worden opgezogen door de Lancaster bommenwerpers. En langzaam worden het weer zwarte stippen aan de horizon. Het kunnen evengoed vogels zijn. De stilte. Vooral de stilte maakt indruk. Mijn ooms en tantes. Oma, mijn neven en nichten. De vrienden van oom Geert en tante Hilly. Iedereen zit voor zich uit te staren. Overal ligt rijst. Zelfs op het glas van een schilderij met een draak plakken rijstkorrels. De drie Chinese obers staan nog steeds op hun plek. Ik sluit mijn ogen en denk... waarom is zoiets hier niet mogelijk? Gewoon de knop van de projector een kwartslag draaien. Ik open mijn ogen en kijk naar vader. Uitdrukkingloos kijkt hij naar zijn handen die op het laken liggen. Papa, gewoon de knop een kwartslag draaien. Doe het voor oom Geert en tante Hilly. Alleen zo kan hun feest nog een succes worden. Doe het voor oma. Je weet toch hoeveel verdriet ze heeft om haar jongste zoon haar oogappel. En doe het voor oom Frans. Als je het niet doet, zal hij zich ontzettend schamen. Dat wil je toch niet? Hij is je broer... Je houdt toch van hem? Hij kan er niks aan doen. Hij drinkt zoveel omdat hij ongelukkig is. Je hebt zelf gezegd dat het een ziekte is... dat hij professionele hulp nodig heeft. Kom, papa, twijfel niet langer. De film is al stopgezet. Nu gewoon de knop een kwartslag draaien. Ik knijp mijn ogen tot spleetjes. Ik luister of ik het geratel van de projector hoor. Ik hoor geschuivel, gemompel. Ik zie hoe oom Frans zijn stoel rechtop zet... De drie Chinese obers zitten geknield op het tapijt... en verzamelen de scherven van de schaal. Een vierde komt binnen met stoffer en blik. De huid van tante Hilly lijkt nog geeler dan eerst. Omgeert heeft het bovenste knoopje van zijn overhemd losgemaakt. Op de witte huid van zijn nek zie ik rode vlekken. En dan schalt de stem van tante Lucie door de ruimte. Zeg Lou, hoe ging die mop met die zwangere pingwin ook weer? 3. Een vader ziet hem het eerst. Kijk eens, fluistert hij. Hij wijst met de punt van zijn sigaret... naar de grote zwarte vogel op de vensterbank... die nieuwsgierig de kamer inkijkt. Is het een kraai? Vraag ik. Nee, een raaf. Een raaf is beduidend groter dan een kraai. Van kop tot staart meet hij 65 centimeter... en de spanwijte bedraagt 1,20 meter... 20. Bovendien is hun snavel in verhouding wat zwaarder en licht gekrompt. In de vlucht zijn ze te herkennen... aan hun naar verhouding wat grotere kopprofiel... en de breder uitwaaierende ruitvormige staart. Een raaf dus. Corvus corax. Vader neemt een trek van zijn sigaret. De punt gloeit op. Corvus corax, de wetenschappelijke naam van de raaf. Vader staat op en loopt op het raam af. Wolkjes sigarettenrook uitblazend... Hij knielt neer bij de vensterbank. De vogel kijkt hem aan met glinsterende kraaloogjes... terwijl hij in tiental centimeters in zijn richting trippelt. Dag Frans, mompelt vader. Papa? Vader zit op zijn knieën bij de vogel. Met zijn wijsvinger aait hij over zijn kopje. Papa, zeg ik ongeduldig. En dan zegt vader alsof het de gewoonste zaak van de wereld is... Zeg oom Frans eens goede dag... Ik aarzel. Vraag me af of hij gek geworden is. Kom, zegt vader. Niet bang zijn. Je oom is gekomen om te kijken hoe het met ons gaat. Maar oom Frans is... Ik weet het, zegt vader. En daarom heeft hij de gedaante van een zwartgevederde vogel aangenomen. Zijn dood was smakeloos. Gestikt in zijn eigen braaksel. Een jaar eerder had tante Nina hem verlaten en was naar Zeeland teruggekeerd. Ook zonder haar en dien Martin dronk hij door. We zagen hem steeds minder. Vader kon er niet tegen, werd er nerveus van. Oom Geert heeft hem gevonden. Toen er niet op zijn aanbellen werd gereageerd... heeft hij met een koevoet de deur opengebroken. Oom Frans lag op de vloer van de woonkamer. Zo te zien moet hij er minstens een paar dagen gelegen hebben. Toen oom Geert tien minuten later bij ons aanbelde had hij een vreemde blik in zijn ogen, een rode vlekken in zijn nek. Nadat hij in de woonkamer de politie had gebeld... vroeg hij of vader met hem mee naar de flat wilde gaan om hun komst af te wachten. Vader zei dat dat niet kon, dat het me veel zou aangrijpen. Moeder zei dat ik dan wel mee zou gaan. Ik heb omgeerd niet aangekeken toen ik zei dat ik daar geen zin in had... Gisteren heeft vader de film over het bombardement nog eens gedraaid. De stralende blauwe lucht, de zwarte stippen aan de horizon. Ik sloot mijn ogen en luisterde naar de muziek. Daar klinken de fluit en de piccolo. De langgerekte stem van de vogel des doods. Ook met gesloten ogen weet ik dat nu de luiken van de Lancaster bommenwerpers geopend worden. Ik hoor het koor zingen. Ik zie hoe Omgeert zich omdraait en naar buiten loopt... Ik zie de rode vlekken in zijn nek Ik zie hoe hij zich halverwege het tuinpad nog één keer omdraait Bijna aarzelend Ik zie de woonkamer van oom Frans De donkere meubels, de gesloten luxeflex, De roestbruine koffergammafoon. Ik zie de hoes van Dean Martin Ik hoor hoe tante Nina de sleutel in het slot steekt Ik zie hoe de schaal met rijst door de ruimte vliegt Hoe zijn rode balpen driftig krast in mijn verhaal ik zie de vloer van de woonkamer van zijn flat. Het donkere, roodbruine parket. Het donkere, roodbruine parket. Roodbruin, als ik zijn zoon was geweest. Ik schrik op van vaders stem. Thomas, zal ik de film weer eens achteruit draaien? U luisterde naar het verhaal Corvus. Korax, van en door schrijver Willem van Zadelhof. Dat was een van die mooie radioboeken die de Vlamingen opnamen... en uitzonden op Radio Clara. En ze zijn allemaal nog terug te luisteren. Hè? Ga maar naar www.radioboeken.be. Ze zijn daar overigens weer met wat nieuws gestart. En dat is dan City Books. Daar verwijzen ze ze daar wel door. www.city-box.eu Nou, goed. nu iets heel anders... Uh, vertaler uh, Piet Schrijvers die heeft de Martinez Nijhoff-prijs 2011 gewonnen. En het Prins Bernhard Cultuurfonds die gaat hem 35.000 euro toekennen... voor zijn vertalingen uit het Latijn. Wordt 6 maart uitgereikt in het uh, Muziekgebouw aan het IJ. En de jury roemt vooral de manier waarop Schrijvers... de teksten toegankelijk maakt voor de hedendaagse lezer. Hè? Maar waarbij de schoonheid van de oorspronkelijke tekst niet verloren gaat. Ik citeer even uit het juryrapport... Met zijn vertalingen heeft Schrijvers op zeer bewonderenswaardige wijze... de klassieke literatuur, in het bijzonder de dichtkunst... onder de aandacht gebracht van een groot publiek. Dus Tot zover het juryrapport. In 2009 las acteur Jeroen Willems een aantal van zijn vertalingen... van Lucretius, Horatius en Vergilius... voor en uitgeverij Rubenstein zette dat op cd. Piet Schrijvers die legt eerst even uit waarom dat zo ideaal is... Hoe vreemd het ook klinkt, met de bloei van het luisterboek... heeft de antieke literatuur zijn oorspronkelijke presentatievorm teruggekregen. Alle literaire geschriften uit de Grieks-Romeinse oudheid... waren niet zozeer bestemd voor een pijnzende lectuur in een eenzame kamer... maar voor een direct horen en genieten samen met anderen in een openbaar theater... of tenminste in een kring van vrienden. Dit geldt voor de werken van dichters en geschiedschrijvers... evenzeer als voor het hele terrein van populaire literatuur... Zelfs de verhandelingen van filosofen en taalkundigen waren allereerst voor toehoorders, niet voor lezers bedoeld. Dit zogeheten orale karakter heeft ook bepaalde formele en inhoudelijke gevolgen voor een antieke spreektekst. Een toehoorder kan u eenmaal niet terugbladeren, iets overslaan of vooruitbladeren. Wordt typografisch niet geholpen door titels en afsluitingstrepen en inhoudelijk niet gesteund door voetnoten of namenregisters. Al deze sturing en informatie moet binnen de spreektekst plaatsvinden. Daarom laat Vergilius in zijn verhaal over Eneas... iedere scène beginnen met een vermelding van plaats of tijd of hoofdpersoon... want de toehoorder moet zich direct kunnen oriënteren. De tussenkopjes die de moderne luisteraar op deze cd hoort... zijn van mezelf en als extra wegwijzer bedoeld. Ook afzonderlijke scènes bij Vergilius of argumentaties in een leerdicht krijgen een heel nadrukkelijke, emotionele of samenvattende afsluiting... zodat we het slot ook als zodanig kunnen herkennen. Dit orale karakter van de Latijnse tekst... komt dan ook het beste in een luisterboek tot zijn recht. Als vertaler heb ik alleen bij de eerste versie... Latijnse woordenboeken en commentaren op mijn bureau gehad. Daarna heb ik die versie wel tien, twintig keer hardop... voor mezelf voorgelezen, uitgeluisterd. Werd de informatie op het juiste moment ook in het Nederlands gegeven... Luisteren is een lineair in de tijd voorlopend proces, dus timing bij de presentatie is alles. Blijven de spanningsbogen van het origineel bewaard? Leiden zinsritme en woordvolgorde aan wat de dichteres Ida Gerhard noemde trombose, verstopping? Of stromen zij ongehinderd verder? Latijn vertalen is allereerst een kwestie van luisteren, niet van lezen. Bij het vertalen van poëtische teksten is dan ook nog de keuze... van de Nederlandse versmaat van groot belang. Voor het dactylische epos toch maar epische hexameters. Ta-ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ta ta ta ta Voor het leerdicht van Lucretius toch maar didactische jambe. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En voor Horatius alle mogelijke lyrische maten... waar hij zelf zo trots op was... Ik heb stukken vertaling diverse keren kunnen uitproberen... op het gehoor van studenten van de Vrije Universiteit van Amsterdam... waar de klassieke studierichting ook een combinatie Latijn-Nederlands kent... met Mieke Koenen als animator, ook van deze cd. Via dit medium dank ik haar, de verteller Jeroen Willems... en alle verdere betrokkenen bij deze moderne... en toch zo antieke, orale presentatie van Latijnse poëzie. Lucretius. De dichter Titus Lucretius Carus leefde in de eerste helft van de eerste eeuw voor Christus en is dus één generatie ouder dan Vergilius en Horatius. Hij was een volgeling van de Griekse filosoof Epicurus en in diens spoor schreef hij zijn leerdicht De Rerum Natura. Dat betekent Over de natuur van de dingen. In dit gedicht, dat zes boeken telt tezamen ongeveer 7400 versregels, verklaarde hij het ontstaan van mens en wereld uit toevallige botsingen van atomen... waarbij geen sprake was van enige goddelijke inmenging. Op die grondslagen wilde hij de mensheid bevrijden van twee angsten die het leven bederven. Angst voor de goden en angst voor de dood, speciaal voor het voortleven na de dood. Allereerst zijn drie korte fragmenten te beluisteren die tot de beroemdste passages uit De Rerum Natura behoren. Allereerst de openingshymne, gericht tot de liefdesgodin Venus, die, ongetwijfeld tot verbazing of misschien wel tot ergernis van de Romeinen, ook het Epicureïsche levensdoel van het genot verpersoonlijkt. Lucretius' natuurschildering inspireerde de Italiaanse schilder Botticelli tot zijn afbeelding van de Lentegodin. La primavera. Daarna beschrijft Lucretius heel pathetisch het drama van de offering van Iphigenia door haar vader Agamemnon. En de dichter besluit met de veelgeciteerde conclusie: zozeer kan godsdienst leiden tot misdadigheid. Het derde korte fragment omvat de lofzang tot zijn leermeester Epicurus, waarmee het derde boek van het leerdicht opent. Hierna volgen twee grotere stukken. Allereerst uit het derde boek, waarin Lucretius bewijst dat de ziel sterfelijk is. En hij wil ons hiervan overtuigen, de dood raakt ons niet, hij heeft geen vat op ons. Het laatste Lucretius deel is een bestrijding van de liefdeshartstocht. In deze lange tirade verenigen zich drie aspecten, epicurees, Romeins, literair. Filosofisch is de bestrijding van de liefdeshartstocht... gebaseerd op een uitwerking van de epicureïsche lustcalculus. Dit keuzeprincipe houdt in... geen enkel genot is op zichzelf genomen slecht... maar in sommige gevallen levert het geen genot verschaft... problemen op die veel zwaarder wegen dan het genot zelf. Het zijn de nadelen van de liefde... die door Lucretius breed en furieus worden uitgemeten. Deze tirade vormt vermoedelijk de voedingsbodem voor het latere verhaal... dat de dichter door een liefdesdrank waanzinnig was geworden... en zelf een eind aan zijn leven heeft gemaakt. Ten opzichte van vrouwen is de toon van de dichter... vaak typisch Romeins-mannelijk te noemen. Dat wil zeggen kritisch en minachtend. Zijn bespreking van het liefdesleven laat een duidelijke tweedeling zien. Hartstocht is aan de orde in verhoudingen met een soort courtisanes. juffers die vaak van Griekse afkomst waren... Met Romeinse vrouwen trouwde men omwille van de voortplanting. Typische Romeinse bezwaren tegen een buitenechtelijke verhouding zijn financiële verkwisting en reputatieverlies van de man. Het literaire aspect van deze aanval op de liefdeshartstocht ligt in het moralistische hergebruik van motieven en beelden bekend uit de antieke liefdespoëzie. Bijvoorbeeld de reeks van metaforen waarmee dit slotstuk opent. Liefde is een wond, een vuur, een dorst, een jachtnet en een blindheid. Zo vindt de Venus van het begin van boek 1... zijn tegenpool in de aanval op de liefde aan het slot van boek 4. Lucretius boek 1. Gebed tot de godin Venus. O moeder van Romeinen, genot van God en mens, u milde Venus die onder de sterrenbanen de schepenrijke zee en het vruchtendragend land bevolkt. Want dankzij u wordt iedere levend wezen ontvangen en aanschouwt het licht bij zijn geboorte. Voor u, godin, voor u en voor uw intocht vluchten winden en wolken. De bonte aarde heft naar u geurige bloemen. Het zeevlak straalt u tegemoet en licht verspreidt zich glanzend langs een kalme hemel. Zodra de aanblik van een lentedag zich opent bevruchtend en weldadig een zoele briesvrij spel krijgt, kondigen allereerst de vogels in de lucht uw komst aan, door uw kracht getroffen in hun hart. Dan springt het vee onstuimig door het welig weiland, trotseert de sterkste stroming. Betoverd en bekoord volgt ieder schepsel gretig waarin u het leidt. Ten slotte door in zeeën, bergen snelle stromen, in groene velden, bladerrijke vogelhuizen, met zoete liefde alle harten te doorboren, bewerkt u dat de soorten begerig zich verjongen. Daar u alleen de loop van de natuur bestuurt, en zonder u niets naar de kusten van het licht ontspringt en niets ontstaat wat vreugde wekt en liefde, wil ik dat u mij steunt bij het schrijven van de verzen die ik probeer te dichten over de natuur voor mijn vriend Memmius, die u, godin, altijd in ieder opzicht tot hoog aanzien wilde brengen. Verleen mijn woord te meer een blijvende bekoring. Maak dat de land, ter zee, het woeste krijgsbedrijf... inmiddels wordt gesust en tot bedaren komt. Want u alleen kunt ons met rust en vrede helpen. Daar het woeste krijgsbedrijf door de stoere machts geleid wordt... die, overwonnen door een eeuwige liefdeswond... dikwijls zich ruggelings laat vallen op uw schoot... Rijkend met teruggebogen hals naar u, godin, omhoog kijkt. Smachtend zijn verliefde blik verzadigd, terwijl zijn adem weerloos aan uw lippen kleeft. Omhels hem, als hij op uw heilig lichaam uitrust. Godin, laat zoete woordjes van uw lippen vloeien. O hoogheid, vraag om vrede voor Eneas volk. Want als het vaderland gevaar loopt, kan ik niet rustig dit werk doen. De edele Memmius kan dan niet zich verre houden van het algemene welzijn... Trouwens, een God moet uiteraard niets anders dan in eeuwigheid genieten van volmaakte rust, gescheiden, ver verwijderd van de mensenwereld. Want Hij, van elke pijn en elk gevaar verstoken, heeft onafhankelijk en machtig ons niet nodig. Hij wordt nog door verdiensten, nog door toren geraakt. Lofzang op zijn leermeester Epicurus. Toen het menselijk leven voor alle ogen schandelijk ter aarde lag en neergedrukt werd door de godsdienst, die uit de hemel haar kop opstak met haar aanblik de stervelingen huiverend ineen deed krimpen, durfde een Griek als allereerste mens zijn ogen er op te heffen, als eerste op te staan. Geen godenmythe, bliksems of dreigend donderslag onderslag hem, maar prikte des te meer zijn wil en tomeloze geestkracht om de strakke grendels van de poorten der natuur als eerste te verbreken. Zijn drang en geestdrift wonnen. Hij is doorgedrongen tot ver buiten de vlammen van de wereldmuren. Zijn geest doorzwierf het onmetelijk heelal... waaruit hij zegevierend ons bericht... wat kan ontstaan, wat niet... op welke wijze de macht van ieder ding beperkt is... en een diep verzonken grens kent. Zo wordt op haar beurt nu de godsdienst neergeworpen, vertrapt. Die overwinning heft ons hemel hoog. Kritiek op de godsdienst. Op dit punt vrees ik dat jij denkt beginselen van een goddeloze leer te volgen en het pad der misdaad in te slaan. Integendeel, die godsdienst heeft vaak tot goddeloze misdaad aangezet. Zoals in Aulus eens de keur van Griekse leiders in rang de hoogste schandelijk het achtermisaltaar bezoeteld hebben met het bloed van Iphigenia. Zodra de offerband rondom haar meisjeshaar... langs beide wangen in gelijke lengte neerging... zodra zij zag hoe met bedroefd gezicht haar vader... voor het altaar stond naast knechten die het mes verborgen... en medeburgers bij haar aanblik tranen stortten... knielde zij neer door vrees verstomd en zegenheen. Het heeft het arme meisje toen niet kunnen baten... dat zij het eerst de koning vader had genoemd. Door mannenhanden werd ze opgetild en trillend naar het altaar afgevoerd. Niet om tot plechtig slot met een klinkend bruiloftslied te worden begeleid, maar om op huwbare leeftijd rein, op onreine wijze als offer triest te vallen, geslacht door vaders hand, op dat behouden afvaart de vloot deelachtig werd. Zozeer kan godsdienst leiden tot misdadigheid. Lucretius, boek 3. Lofzang op de leer van Epicurus. U die in de donkere nacht het eerst zo'n stralend licht wist op te heffen... en het welzijn heeft onthuld, u volg ik. Glorie van het Griekse volk. En nu druk ik mijn voet op het door u gevormde spoor. Rivaliteit is niet wat mij beweegt, maar liefde. Uw volgeling wens ik te zijn. Hoe kan een zwaluw zich meten met een zwaan? Hoe kunnen in een wetren bevende bokjes sterke paarden evenaren? Vader, u bent de ontdekker van de werkelijkheid en biedt ons vaderlijk onderricht. O hooggeroemde, zoals bijen in een weiland aan alle bloemen nippen, zo voeden wij onszelf met al uw gouden woorden, woorden van goud, die altijd eeuwig leven waard zijn. Zodra uw leer ontstaan uit uw goddelijke geest het wezen van de dingen gaat verkondigen, vluchten verschrikkingen de wereldmuren wijken. Ik zie hoe alles zich voltrekt in een leeg al. De glorie van de goden toont zich. Hun rustig oord, dat door geen wind geschokt wordt, door geen regenbui bespat en door geen vale, vastgevroren sneeuw geschonden, maar waar steeds een wolkeloze hemel zich spant en stralend lacht met wijdvergoten licht. In alles wordt voorzien door de natuur, en nooit vermindert enig ding de rust van het gemoed. Nergens verschijnt het agorontische domein. De aarde staat niet in de weg... en zichtbaar wordt wat onder onze voet zich afspeelt in de ruimte. Hierdoor bevangen mij een goddelijke vreugde en huivering. Want door uw kracht is de natuur ontsloten... en aan elke kant geopenbaard. Bestrijding van de angst voor de dood. Dus raakt de dood ons niet. Hij heeft geen vat op ons omdat de ziel die wij bezitten sterfelijk is. Zoals in het verleden wij geen ramspoed merkten... toen allerwege puniërs ten strijde trokken... de hele wereld opgeschud door oorlogsonrust... onder de hoge hemelkusten bevend zidderde... in twijfel onder welke heerschappij de land, ter zee... de hele mensheid zich zou moeten buigen... zo zal, als wij er niet meer zijn... en scheiding plaatsvond van ziel en lichaam waaruit wij verenigd waren... Ons, die er dan niet zullen zijn, natuurlijk niets kunnen gebeuren... en ons bewustzijn verontrusten, al zullen land en zee en hemel zich vermengen. Ook als je iemand ziet die verontwaardigd is dat na zijn dood... hij met zijn begraven lichaam wegrot, ofwel door vlammen of dierenkaken omkomt... weet dan, dit klinkt onecht, want onderin zijn hart steekt een verborgen onrust. Ook al ontkent hij zelf dat hij zou denken dat hij na zijn dood iets voelt... Wat hij verkondigt en impliceert, aanvaardt hij niet. Want niet totaal verwijdert hij zich uit het leven, maar onbewust vermoedt hij dat iets van hem nog rest. Als hij zich dan bij leven voorstelt dat ooit vogels en wilde dieren na zijn dood zijn lijf verscheuren, beklaagt hij zich en neemt geen afstand. Hij scheidt zich niet van het weggeworpen lichaam, maar ziet zichzelf erin. Ernaast staand infecteert hij het met zijn gevoel dan is hij verontwaardigd over zijn sterfelijkheid. Vergeet dat er bij echte dood geen ander zelf is dat levend kan betreuren dat hij zichzelf ontrukt is. En staande rouwe kan dat hij verscheurt, verbrand ligt. Want als het kwaad kan, na je dood door dierenkaken te worden opgekloven, dan moet het toch ook pijn doen boven een vuur door hete vlammen te verschoeien. En in honingbad te stikken, van koude te verstijven terwijl men uitgestrekt ligt op een kille steenplaat of platgedrukt te worden onder een massa aarde. Nooit meer een blijde groet bij thuiskomst. Nooit meer je goede vrouw en lieve kinderen aangehold voor de eerste kus, je hart met stille vreugde strelend. Je voorspoed en je huisgezin kun jij niet meer beschermen, zegt men. Heilloos heeft één onheilsdag zoveel gunsten van het leven jou ontnomen. Men voegt er niet aan toe. Voorbij is het verlangen om deze dingen voor jezelf nog te verlengen. Als men dit goed besefte en oprecht zou spreken... zou men de eigen geest van angst en vrees verlossen. Zoals jij insliep bij je dood, zo zul jij ook in de toekomst zijn... van alle pijn en smart bevrijd. Maar wij, toen jij tot as werd in het gruwelijk vuur... wij hebben onverzadigbaar om jou geweend. Nooit zal een dag ons hart van eeuwige smart bevrijden... Men zou die laatste spreker moeten vragen wat er zo bitter is... als het op rustig slapen neerkomt. Dat iemand weg kan kwijnen en eeuwigdurend rouwen. Ook komt het dikwijls voor dat mensen bij een feestmaal... hun hoofd omkranst en met een beker in de hand oprecht getuigen... genot duurt voor ons mensjes kort. Spoedig zal dit voorbij zijn en niet terug te roepen. Alsof het in de dood voor ons het grootste kwaad is dat droge dorst ons kwalijk kwelt en doet verschoeien, of dat verlangen naar iets anders ons bevangt. Maar niemand wenst zichzelf en zijn leven terug, als geest en lichaam samen ingeslapen rusten. Wat ons betreft mag zulke slaap voor eeuwig duren, want geen verlangen naar onszelf grijpt ons aan. Toch dwalen dan de eerste deeltjes in ons lichaam niet ver van de beweging die bewustzijn brengt daar men zich wakker schudt en opspringt uit de slaap. Dus heeft de dood nog heel veel minder vat op ons... als iets minder kan zijn dan wat klaarblijkelijk niets is. Want bij de dood volgt er een grotere verwarring en spreiding van materie. Niemand ontwaakt, staat op, wanneer eenmaal het kille levenseind gevolgd is... Tot zover Jeroen Willems, acteur Jeroen Willems... die deze prachtige vertalingen van Piet Schrijvers van de uh, voorlas... Uh, Werken van Lucretius. Uitgegeven door Rubenstein. En wij gaan nu luisteren naar uh, Ella James. Mm. King Snake, and you know he rules his den. Don't you know he's a crawling King Snake? And he's shown up, shown up, rules his den. Don't want you round his mate. He wants to use her because he's a real snake. Yes, he is. You know we caught him crawling when the grass was very high. He just keeps right on crawling until the day. Listen, he don't, he don't want you around his mate Cause he wants to use her Cause he's a show nut, real snake, yeah